Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden nog steeds te weinig plastic flesjes ingezameld. Dat zegt de inspectie. Sinds er statiegeld zit op plastic flesjes en blikjes... zijn er wel goede informatiecampagnes... zodat mensen weten wat de bedoeling is. Hey. hey. Heb je het al gehoord? Wat, van de buurvrouw met de, de buurman van hun vandaag? Er zit nu statiegeld. Wat? Op blikjes. Op blikjes? Ja, maar de inspectie zegt, er zijn gewoon nog te weinig statiegeldmachines. En ook moet er op nog meer verpakkingen statiegeld komen. Namelijk op flesjes met verse sappen en zuivel. Die moet je nu nog weggooien in de prullenbak. Fabrikanten krijgen tot 1 december om te werken aan een verbeterplan. Bij een steekpartij in Rijswijk in de buurt van Den Haag zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Er zijn vier mensen opgepakt, twee mannen en twee vrouwen. Een van hen raakte ook gewond. Wat de aanleiding was van de steekpartij weten we niet. 27.000 ondernemers die achterlopen met het terugbetalen van coronaschuld... hebben een aanmaning gekregen van de Belastingdienst. Ze moeten hun schuld in één keer afbetalen. Anders gaan ze beslag leggen op spullen. De eerste dwangbevelen zijn al gestuurd. En reanimeren kun je leren. Dat is zo'n beetje het motto vandaag op Restart a Hard Day. Deze hele maand wordt er aandacht gevraagd voor reanimeren en hoe belangrijk het is om dat te kunnen. Groep 8 leerlingen van de basisschool in Zoetermeer oefenden met 112-bellen en hoe je kunt beginnen met reanimeren. Dit meisje vindt me niks. Ik vind het wel vies dat je een uh, mond op iemand anders zijn mond moet doen. Maar toch doen? Ja, als het heel nodig is wel. En blaas maar. Ja. Wat denk je, als je dit echt meemaakt, zou je dit dan ook kunnen? Uh, ik denk het niet, want ik denk dat ik het dan heel eng vind en dat ik dan liever de ambulance zou bellen. Ja, zelf reanimeren wordt ook niet van deze kinderen verwacht, maar de hoop is dat ze later wel een reanimatiecursus gaan volgen. Dan heb ik nog het weer, overwegend droog met af en toe zon, graadje of 12, 13. De komende nacht klaart het op, Komt het af tot maar een paar graden boven nul. Morgen droog, flink wat zon en dan wordt het 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Go. You are the one Deze plaat uh, kom je meteen weer terug in de jaren tachtig. Met uh, allemaal van dit soort uh, lekkere muziek. Jasseline Brown was dat. En uh, Somebody Else's uh, Guy. Uh, ook vaak gedraaid op de Radiopiraten in Amsterdam. Uh, waaronder uh, Radio Decibel, Benno. Zo, laatste je daar nog naar dan? Ja, altijd. Vond nee, ik altijd. zo gaaf. Dat oude decibel hebben we ja, het over. Ja, natuurlijk. der tijd. Ja. de piraat. Nou, in dit uur gaan wij het hebben over voetbal natuurlijk. We hebben nog wat evenementjes. En we praten met nou, voetbal met Jaap Koper en met Carina Veer. En dan gaan we om half vier praten natuurlijk over Zandvoort Art. Um, ik was uh, gisteravond uh, bij Kees voor de Amstel in Heemsteen. Hij is ja, gehaald. hoe was dat? Het? Hij het, uh, nou heeft een nieuwe show, weg, Altijd Vrijhouden. Dat is uh, voor uh, dit seizoen en volgend jaar. Um, um, ja, en gisteravond ja, was heel leuk. Uh, het was een beetje chaotisch. Het was vrijdag de 13e. En, uh, en het was een beetje druk. En het was een beetje druk. Dus uh, de vluchtweg uh, um, werd um, niet altijd vrijgehouden. Jou, ja, dat is in het in theater De Luivel... is een heel klein, intiem theater... Um,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 nou, uh, dat is het voor dit... Ja, ja oké, okay, okay, ga ik een plaatje draaien? Ja, en ga oh, je, goed. wat heb je allemaal? Ja, hier nee. is uh, over Zandvoort gesproken. Ellen Clark, ook hij, komt uit Zandvoort. Sweet Ace. Girl, every minute, 60 in an hour. Craving for a bite your touch, yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I can't love so much, All oh, right. Nee. I'm just gonna leave it alone, baby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 Dus vanuit Duintjesveld. Op dit moment daar 0-1. HFC staat, Edo HFC staat dus voor op dit moment. Nog even terug naar de zomer met de Summer Breeze. See the in In Let me know everything's alright The flow. the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through.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 We hadden denk ik gedurende de hele dag uh, tussen de acht, 800 en 1000 mensen totaal bestrampt. En uiteindelijk hadden we live 20.000 mensen die op de livestream keken. Zo. Dus, uh, er was veel aandacht wel voor. Ja, ja, ja. Ja, wij Rob en ik hebben ook even gekeken. Het zag er heel professioneel uit, uh, met keurige camera-wisselingen in, in de zin van uh, dan zag je de, de presentatoren. Want wie waren dat ook alweer? We hadden Mark Tuitert in de commentatorboot, graadskampioen uh,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 Ja, ja. ook. Je gaat nog even lekker... Uh, natuurlijk ook nog een beetje uh, kaiten natuurlijk. Precies. Ja. Ja, we zou het ook nog wel even doen. Even alles afreageren. Nog even over die temperatuur, Marijn. Want dat intrigeert mij wel. Gisteren was het nog lekker warm. Um, de komende week wordt het aanzienlijk kouder.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 Ja, het is allemaal te koop. Oké. Okay. Dus hier in het LDC kun je alles kopen. En uh, sommige hebben prijskaartjes erbij hangen. Sommige ja. hebben geen prijskaartjes. Oké. Okay. En dan zit het verborgen ergens. Oh. En, uh, ja, maar alle kunst is wel echt uh, te koop. Ja, ja, Dat ja. is natuurlijk een heel... Uh, ja, en, en sommige kunstenaars hopen natuurlijk... van door middel van het zien van de kunst, zoals hier...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 Rob, ook voor jullie. En, ja. um, en nog even succes daar. Nou, dankjewel. Dankjewel okay. voor de tijd. Goed zo, graag gedaan. Okay. Tot straks. Daag. Heel veel plezier, Carina daar. Ja. Dank en u. tot zometeen. Dan spreken we er weer hè. zo uh, rond uh, kwart voor vijf, tien voor vijf. They're all taken the to the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 Uh, sterker nog, uh, Roderick heeft uh, de beste mannen zelfs gesproken. Hij is in opnamestudio's geweest. Wow. En uh, Ja, hij heeft uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld een avond met Mick Jagger is op pad geweest. Hij is gereisd met Mick Taylor. Uh, Ronnie Wood, daar is hij met een of andere club. Uh, Charlie Watts... Uh,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 programma natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, man. Goed, dankjewel. Jij bedankt, man. Jij bedankt. Tot, tot zover uh, Kees van Amstel. Uh, wij kennen hem als uh, Kees Stam, want hij was een radiocollega voor ons. Uh, nog even terug naar het programma. Uh, 11 november dan al is Kees te zien in Hoofddorp. En hij had het over Haarlem. Nou, dan moet je nog wel even wachten, hoor, want dat is namelijk op 2 februari oh, volgend jaar. Volgend jaar. Okay. <laughs> maar dat zit wel in ieder geval in Kees hoofd. En uh, wil je hem uh, toch met alle geweld uh, op... Uh,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 Kees van Amstol.nl. Daar staat de play, uh, speellijst. En uh, natuurlijk uh, meer informatie over, over Kees zelf, filmpjes, recensies, enzovoorts, enzovoort. Nou, leuk weer uh, ja. wat van hem gehoord te hebben. Zeker, zeker. Altijd uh, lachen hier in Brullen. Altijd bij goed je. bezig. Ook ja. bij uh, Radio 1 is hij volgens mij ook uh, wel eens uh, te horen. Ja, ja zeker. En uh, ja, zo Timothy uh, lekker aan de weg. Kees. Precies. En goed ga, bezig. En ga niet op de eerste rij zitten. Nee, uh, <laughs> u bent gewaarschuwd. U bent gewaarschuwd. <laughs> en af en toe uh, zijn ouders eventjes uh, die wat. Uh,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 blijft lekker hè, de disco sound uit de jaren 80, ja. De hoorde uh, Heywood en uh, Roses, uh, de plaat die uh, Jaap Koper ook wel kent. Maar Jaap, jij staat bij de grootste flipperkast van uh, Duintjesveld uh, op dit moment, heb ik begrepen. Ja, ja alleen uh, de rozen die uh, reiken ze niet uit hoor, maar afloop van deze wedstrijd denk ik. Nee, misschien we, uh, zes, zes, zes rood hè, uh, krijg je dat.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 We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 Move over,